Als het aan de Britse premier Brown ligt, moeten banken belasting gaan betalen voor financiële transacties. Met de opbrengst kunnen toekomstige tegenvallers van banken worden betaald. Brown pleitte voor de heffing op de G20-top en benadrukte dat daar dan wel alle landen aan mee moeten doen. Het IMF onderzoekt het plan. In Amsterdam rijden waarschijnlijk zo'n 200 taxichauffeurs rond met een vals daklicht van TCA. De Amsterdamse taxicentrale stapt naar de rechter om die chauffeurs aan te pakken. De daklichten kwamen op de zwarte markt terecht nadat TCA ze begin dit jaar had laten vervangen door nieuwe. En schaatser Sven Kramer heeft zich als eerste verzekerd van een startplaats voor de Olympische Spelen in Vancouver. Kramer deed dat door de World Cup wedstrijd op de 5 kilometer te winnen. De vrouwen reden vanmiddag in Berlijn de 500 meter en die werd gewonnen door de Chinezen bij Xing Wang. Annette Gerritsen en Margot Boer eindigden op de plaatsen 4 en 5. Het weer nog. Vanavond en vannacht minder wind en vrijwel overal droog. En plaatselijk is er kans op mist. Morgen droog, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS.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 This is it, here I stand I'm the light of the world, I feel grand this love, I can feel Me entertain you, me Roy van Buringen, let me entertain you. En een hele middag en hartelijk welkom bij het eerste uur van Roy Air hier op CFM Zandvoort. Het is alweer 7 november en dat betekent dat langzamerhand, langzaam, we gaan naar Sinterklaas en dan gaan we weer naar de, de kerst. kerst. En dan heb je weer auto nieuw en dan is het weer januari en dan hebben we weer een tijdje rust. En regen. Weer. En regen, regen, regen, regen. onweer, onweer, onweer. Uh, sneeuw hopelijk ook dit jaar weer of volgend jaar misschien in uh, januari, februari of maart. Uh, maakt allemaal niet uit toch? Nee. Het zou gezellig zijn: sneeuwballengevecht hier uh, oh, tijdens Roy Orner <laughs> Live op de radio. Een toernootje: uh, sneeuwballengevecht zou heel erg leuk zijn. André Pronk tegen Sangerinus <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> ja, u denkt: Sangerinus, uh, daar heb je hem weer. Ja, we gaan hem, vandaag, uh, we gaan hem weer vandaag proberen te bellen: Sangerinus te tegen natuurlijk André Pronk. En daar uh, proberen we een beetje een kerstshow van te maken. Dus uh, met, kerst, uh, met ja. de eerste kerstdag hebben we Roy on Earth En dan, uh, op, oh, niet natuurlijk opgenomen natuurlijk, hè stiekem. Nee, maar, uh, we zijn er live. We ja, we zijn er live. We live? Zullen ja. we dat nu afspreken? Ja. Wij zijn hier live met kerst. U en ik zijn hier live met kerst. Oké, okay, eerste kerstdag Roy on op zaterdag. André Pronk <laughs> tegen Rieners. Yes. Met een sneeuwballengevecht. Ja. <laughs> Desto snepsneel. In ieder geval, dit is het eerste uur van Roy on Air. En uh, wij gaan natuurlijk ook hele gezellige muziek voor u draaien. En uh, ja, wie uh, staan er klaar, Rudy? Nou, we hebben zometeen een gesprek met uh, zanger Alex. Ook wel bekend van een bossie, een bossie. Een, een, bossie, een bossie rode rozen, een bossie, een bossie. Hé, hé, hé. Ja, en we eh, gaan... Uh... Maar, maar wat je vergeet te vertellen, hij zit tien jaar in het vak. Ja, ja. En daarom geeft hij een feestje. En waarschijnlijk zijn wij er ook bij, want we moeten de kaarten nog ontvangen. Ja. Maar we hopen dat wel, hè? Ja, tuurlijk. Maar... En we hebben de eendagsvlieg. Uitgang nu. zit er nu? vandaag in en niet verklappen. Dat hoor je zo meteen. ja. En we gaan weer proberen andere pronk te bellen, natuurlijk. Ja, andere pronk. Ja, en dan kijken of hij dit keer wel wil reageren op uh, de vraag uh, wie de mystery guest is. op zijn cd-presentatie: ja. Zangerinus. <laughs> um, ja, en we hebben natuurlijk ook nog uh, Popstar Henry met shownieuws. Ja. En een opmerkelijk nieuwtje. En we ja. gaan ook nog de uitgaanskalender voor u uh, bespreken. Yes. En uh, er is weer hoop te doen uh, deze maand, dat kan ik u zeker vertellen: helemaal met de feestdagen. En in ieder geval ook heel veel lekkere muziek hier op CFM. Hé, hey, wie hebben we klaarstaan, Rudy? Uh, we hebben Waylon klaarstaan. Until we meet again. I've been thinking about us For such a long time now I've been dreaming about Trying to get to you somehow. But you don't know about me, no. And you don't know who I am until we meet again. you want me to do If it meant that I I'd never lose you But you don't know about me, no And you don't know who I am Until we meet again I know we'll meet again Or oh, maybe I'm just another man Until we meet again Or oh, maybe I'm just another man Het nummer beleefde zijn hoogtijd in de zomer van 2002. Het bereikte in meerdere landen de top van de hitlijsten, waaronder in Spanje, Engeland, Italië, Argentinië, Mexico en nog veel meer. In Nederland stond het lied 22 weken in de top 40, waaronder 9 weken op nummer 1. Iedereen deed de dansje na dat Lola, Pilar en Lucia gebruikten in de clip. Verder hebben ze weinig meer uitgebracht. Ze hebben nog meegedaan met het Europese Festival, maar eindigen teleurstellend 21 van de 24 landen. Deze week is de enigsvlieg Laas Ketchup met de Ketchup Song. Song. Ja, en dat is wel de eendagsverlief voor vandaag hier op CFM Zandvoort bij Roy On Air. En uh, vandaag, uh, ja, vandaag uh, hebben we een uh, heel erg uh, leuk persbericht gekregen van uh, Stage Entertainment. Rudy, wat hadden ze te melden? Ja, We Will Rock You komt naar Nederland. De originele musical van Queen en Ben Elton komt in 2010 naar de Beatrix Theater in Utrecht. We Will Rock You wordt de nieuwe productie van Joop van den Ende, theaterproducties in het Beatrix staat hier dubbel, maar dat maakt niet uit. De musical die in de theatersoon 2010-2011 in de, 2010, in de pre première gaat, in een co-productie in samenwerking met Queen Theatrical Production en Michael Brenner, We Will Rock You is acht jaar geleden in première gegaan op West End in Londen en is inmiddels wereldwijd door meer dan 10 miljoen mensen gezien. Wie de hoofdrollen gaan uh, vertolken is nog niet bekend. De auditie starten deze maand Erwin van Lambaard, een algemeen directeur en producent van Job van de Ende theaterproducties, zegt we zijn erg blij dat we deze grote wereldwijde hit van dit moment We Will Rock You, Will Rock you naar Nederland kunnen halen. Het is een productie die goed past bij de succes titels die eerder in Beatrix theater stonden, zoals Saturday Night Fever, Dirty Dancing en nu speelt Joseph. Uh, dat de muziek van We Will Rock You van de legendarische pop, uh, popgroep Queen afkomstig is en oorspronkelijk bandleden Brian en Roger Taylor zo nauw betrokken zijn bij het creatieve proces van deze productie maakt het extra inspirerend wereldwijd is We Will Rock You door meer dan 10 miljoen mensen gezien waaronder door 4,5 miljoen mensen in het dom Domino Theater een van de grote theaters in de Londense West End de musical met 32 van de, de 32 grootste hit van Queen is inmiddels te zien geweest in meer dan 15 verschillende landen, waaronder in Engeland, Duitsland, Rusland, Japan, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië en Zwitserland. De tekst en regie van We Will Rock You zijn van de hand van Ben Elton en de muziek en liedjestekst zijn uiteraard van Queen zelf. Ook de muzikale supervisie ligt in de handen van Queen, legendes Brian May en Roger Taylor. Ja, en uh, daar hoort natuurlijk ook een apart of een uh, plaatselijke nummer bij. En uh, daar heb ik het natuurlijk over, Queen. Helaas uh, hadden we die vandaag niet in onze, onze CD-koffer. Maar uh, ik dacht van, uh, de toppers waren ook zo fan van Queen. Daarom zullen we hun medley even draaien van Queen. In ieder geval de toppers met de Queen-medley. Dus laten wij ermee beginnen. Oh, hey. Ik was Drama Queen. Oh, hier, yeah. man. Amsterdam. Ik wil je heel hard mee, Voorzitter. Brullen. Uit your tenen. at Hart. It's a beautiful day. Beautiful day I feel good I feel right And no more gonna stop me now Don't stop me now Now I'm having such a good time Ready to me. ja Van de toppers natuurlijk. Hij zit alweer tien jaar in het vak. U kent hem natuurlijk allemaal van zijn hit, Een Bossie, Rooie Rozen. Maar natuurlijk ook van zijn nieuwe hit, Zit Gezaggen. Dames en heren, we hebben niemand minder dan zanger Alex aan de telefoon. Een een Met wie? Hey Roy, hallo met Alex. Hey, goedemiddag. Hartelijk welkom uh, goedemiddag. bij uh, Roy On Air hier op CFM Zandvoort. En mijn collega natuurlijk Rudy. Ja. Gaat het goed mannen? Ja, het gaat helemaal geweldig Check. met jou. Ja, top. Ja? Tien jaar in het vak alweer hè? Ja, het is een beetje recht uh, iets laatste wegen om de volgende week het uh, jubileumconcept gaan doen. Ja. Maar uh, haast ik niet. Ik moet zo naar uh, Megapiratens zijn in uh, Markelo. Oh, leuk. En we uh, hebben vanavond nog uh, wat uh, meer, hè? Even ding hoor. Oh Alje ja, van XV in Rotterdam, dus uh, druk, druk, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Waar is het eigenlijk ja. allemaal begonnen, Alex? Nou ja, goed, ik denk dat Café Bollejan daar allemaal een beetje begonnen is. In uh, Amsterdam, de kroeg van Nermien en, uh, en uh, ja, Jan Frogen natuurlijk. En uh, ja, daar ben ik toen de tijd begonnen en dat is eigenlijk... Uh, ik had net uh, een bossie uit, toen werkte ik dan net. En ja, toen moest ik eigenlijk door het land en waar ik niet meer in Bollejan kon werken, maar... Daar is het eigenlijk allemaal een klein beetje begonnen. Ja. En uh, daarna, Bossie Roy en wat je al zei... Ja, we hebben nog gehad natuurlijk Meisje Meisje en uh, de Liefde. Uh, oh, ja. We hebben festival van Liefde nog gehad. We hebben, ja, we hebben natuurlijk aardig wat uh, nummers nog gehad. Dus het gaat eigenlijk uh, ja, dagdromen. Zeg, ken je dagdromen ook of niet? Nou, geloof ik, hebben we die zo klaarstaan. staan. Oké, okay, nou, goed dat, heb, in ieder geval, hoor. Dat, was, dat was de laatste single. Dat was ook, uh, die stond ook nummer uh, drie in de Nederlandse halen tot twintig. En uh, ja, dat was gewoon een geweldige single. En het leuke bij die single, het is een rustige plaat, maar in de feestzalen... En, uh, feesten, want ik doe vanavond ook bij de Megapiraten, ja, dan, dan... Het is zo gek, want dat liedje, dat, dat slaat zo in, joh. Dat is echt, echt helemaal top. Helemaal ja. Speciaal voor dit jubileum komt er een concert. Waar gaat deze plaatsvinden? In uh, noordwijk -Hout, de Slag bij Zandvoort. Ik denk uh, 20 minuten rijden. En uh, wow. ja, er zijn, er zijn niet heel veel kaarten meer. We hebben vanwege de zalen iets vergroot, waardoor we nog 200 man extra kwijt kunnen. Die zijn, uh, uh, geloof ik, gisteren in de verkoop gegaan. Oké. Okay. En we krijgen nog een actie vanuit uh, uh, Prinses. Die gaan nog uh, wat artikelen weggeven met kaarten voor volgende week. Dus uh, die geven vijftig uh, ja, van die grote apparaten geven ze weg. En uh, we kunnen nog een uh, nog winnen op de avond zelf en zo. En, uh, oh. ja. Het wordt een geweldige avond. Thomas Berger, Frans Duits, uh, Peter Beentje, Stef Eckel. En ja, wie komen er nog meer? Ja, een hele rits van artiesten. En als uh, Gerard kan, komt hij ook nog. Zo. So. Ja, dus het wordt, uh, wordt gezellige boel wordt het daar. Ja, het wordt leuk. Kom je ook? Ja, wij ja, komen natuurlijk nou, ook. We hebben in ieder geval de perskaart bij je aangevraagd. En okay. we gaan uh, hopen dat uh, we door worden gelaten. Hè? Uh, weet je wat je dan moet doen? Nou, ja, jullie worden doorgelaten. je moet dan moet je even een hotelletje boeken. Dan kan je blijven slapen en we drinken ook. Ja, dat, uh, we, gaan, we komen zo en zo met de trein. Dus, uh... Oh, oké, oké. Hé, wat kunnen de mensen verder verwachten van deze avond? Uh, ja, gewoon één uh, bonk gezelligheid. beginnen om achter te gaan de deur open. En dan begint Stef Echo eigenlijk. En ja, daarna gaan we gewoon tot een uur of... Uh, uh, ja, in ieder geval tot drie uur de VIP-party is uh, bezig. En tot één uur de gewone, gewoon nog half twee de gewone zaal. Dus uh, het wordt echt leuk. Nou, uh, dat uh, klinkt allemaal heel erg goed. Zit er eigenlijk ook een nieuwe single of album aan uh, gekoppeld? Ja, we zijn... Nou ja, er zit een, uh, we hebben een nieuw dubbelalbum uit natuurlijk. Uh, vanwege tien jaar staan. Ja. En uh, straks, we zijn nu bezig met een nieuwe single. Die komt uh, eind november, komt die als het goed is uit. behalve de december. En dan gaan we, daarna gaan we... Uh, wat andere dingen, het leuke is dat we ook... Uh, ik heb natuurlijk heel veel dingen op, bij Kees zelf genomen. We gaan nu ook bij uh, Edwin van Hoof opnemen de man die honderd de nummer 1 is van, uh, van Jeroen van de Boom heeft geschreven. Ja. En daar gaan we nu uh, binnenkort ook mee aan de slag. Dus het wordt uh, fantastisch. Waar, je hebt het al net gezegd denk ik. Maar waar, waar kunnen de mensen de kaarten kopen van het concert? Heel makkelijk www.alex.fm En daar staan alle volverkoopadressen op en... Uh, ook, uh, ja, ook op een site uh, gewoon kaarten bestellen. Dus uh, wordt, uh, als je gewoon wil komen, hou ik de volgende de actie in de gaten. Want volgens mij gaat Prins nog een leuke actie doen met de kaarten. Dus uh, ja, laat snel uh, de kaarten kopen, want het is bijna uitverkocht. Oké. Okay. En zijn er nog uh, ja, verdere toekomstplannen? Wat wil je nog gaan doen? Of heb je nog ja, iets? Ja, helemaal goed. Uh, ik heb net een nieuw, uh, sinds het anderhalf jaar, een nieuw management. En we zijn eigenlijk uh, ja, een, een, een, een weg ingezet waar we. ...dat we over een jaar of drie, vier nog echt een stapje hoger willen staan. Ik sta nu al op alle grote feesten, alle meegieperaten festijnen... ...en nacht van de orenje, nou hoor ik sta op het EK, het WK... ...pas later ik WK wielrennen nog gedaan. Oké, okay, leuk. En ik uh, rijd mij helemaal super door het land heen... ...maar uh, ja, we gaan nog even meer aan het er werken... ...en uh, ja, nieuwe singles en die komen eraan, dus uh, daar zijn we druk mee bezig. Het is heel, uh, ja, lekker druk. Ik uh, ja? vind het nog steeds gewoon lekker, uh, lekker, lekker zingen... Kijk dan nog steeds heel erg positief tegenaan, neem ik aan. Ja, nee, ik geniet ervan. Het is af ja. vermoeiend, omdat je weinig slaapt. Ik had vannacht ook was ik een uur of half vijf thuis. En half acht moest ik er alweer uit. Die, mij, die moest al ja, uh, uit het wedstrijdje. Ja. Dus uh, dan zijn het lange dagen. Vannacht ben ik ook weer een uur of vier thuis. En morgen komt het om tien uur alweer vroeg, weg. Ja, we gaan ja. oefenen met de bed morgen voor het uh, concert. Okay. Dus daar zijn we ook weer een hele dag mee bezig. En dan morgenavond weer werken. Dus dat is, uh, is wel pittig. Wil je nog wat uh, kwijt aan de luisteraars, tot slot? Nee, gewoon uh, luister lekker naar jullie station en dan komt alles goed, toch? Ja, ja. en allemaal kaarten bestellen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, misschien dat ze uh, dat, uh, dat heel makkelijk dat is. Gewoon www.alex.fm, dat is mijn, uh, mijn site en daar kunnen ze naartoe. En, uh, en als je bij Google intoert, zonder Alex, dan kom je op mijn site terecht. Nou, blijf even nog aan de lijn en uh, wij uh, willen jou uh, heel erg uh, bedanken. Ja, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. man. En jullie succes met het station en ik uh, zie jullie de volgende week. Hè? Ja, ja, zeker, zeker weten. Oké, okay, leuk. Hey. Doei. Oké, okay, dankjewel. De zater, de zater, hey, hey, hey. Alex, live in concert. Op zaterdag 14 november geeft Alex een 10-jarig jubileumconcert in Noordwijk Hout. Een feestavond met speciale gasten. Onder andere Peter Beentse, Stef Eckel, Thomas Bergen en Frans Duits. Kom dus ook en bestel nu je kaarten op www.alex.fm.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 Dit was uh, Alex met uh, een van zijn fantastische hits hier op CFM Zandvoort. Ja, in ieder geval, uh, volgende week zaterdag zijn jubileumconcert. Wilt u er nou heen? Ga dan naar www.alex.fm. En dat was de website. Alex.fm. In ieder geval, uh, daar kan u de kaarten kopen. En uh, wij zijn er, hebben net toegezegd gekregen dat wij erbij uh, zijn. En dat betekent dus ook waarschijnlijk even een stukje live hier bij Roy on Air. Uhm... Want volgende week zenden wij een compilatie uit van afgelopen weken. En uh, dat doet niemand minder dan Pascal van der Beek. Uh, zit hier achter de knoppen. En dan zou hij ons tussen ons toch af en toe even in de uitzending halen. Ja, wij uh, gaan nu langzamerhand uh, even naar de uitgaanse kalender. Uh, Wat is er allemaal te doen in Zandvoort en omgeving? En uh, Rudy heeft dat uh, in, uh, in een uh, gezellige club, geloof ik. Ja, in uh, Club 03. een En uh, toch wel de jongere club van Haarlem. Is vanavond uh, de, het feest reloaded. Met de line-up van Jorgen, jo Jorgen en Jochem. Uh, de entree is gratis. De kleine zaal gaat open vanaf 10 uur. En de grote zaal gaat open van uh, 11 uur. In het patronaat. Hele drukke avond. We hebben André Manuel en de Kettische van De popquiz en DJ Bas. Dat is gratis in het café. De greatest rock en rave circus. Uh, Joost van Bella. Bloomcatch. Mellow Manics en Wanna Be a Star en nog veel en veel meer. Narrow Minded percent. another An out Green World featuring Route 66. Dat is dus ook een uh, ja, toch wel een face met bekende DJ's. En we hebben natuurlijk een Club Stalker. Dat ge geluidje hoorde, dat is van de site. <laughs> hebben we Ja, er dus zijn er audities van de beste dansers van Haarlem en omstreken. Die gaan tegen elkaar. Uh, ...ja, zeg maar battelen... ...in deze ondergrondse danswedstrijd. Deze avond is natuurlijk niet alleen voor de dansers... ...want publiek is net zo belangrijk. Dus kom vooral uit checken... ...de battles zullen bestaan uit twee delen. Uh, de eerste deel, stand-up battles... ...hieronder vallen in principe alle stijlen... ...waarbij staand gedanst wordt. Denk hierbij aan hip-hop, popping, locking, cramp, ...maar ook stijlen als jazz en modern. En de tweede... Uh, ...ja, de tweede battle bestaat... ...de breakdance battle. Kenmerkt zich over algemeen door toprock, foot, floor... En uh, de Power Moves. Uh, de deuren gaan open om 10 uur. Uh, het begin van de battle is in kwart voor elf. En je kan natuurlijk helemaal los gaan daar. Uh, de entree geldt is 5 euro. Alleen, één ding wat belangrijk is, waar je misschien op moet gaan letten, is na 12 uur wordt het entree wordt 3 euro duurder, dus wordt het 8 euro. En het is niet zo slim om tijdens je radio-uitzending <laughs> even wat te eten. Maar um, ja, we gaan ook nog eventjes kijken. Da daar was, dat was weer het geluid van die website, want uh, we hebben natuurlijk muziekste klaarstaan. Um, ja, er zijn uh, natuurlijk afgelopen aankomende weken zijn er ook uh, allerlei andere optredens. Zo he als heb je 12, uh, heb je 12 november. 12, nee, 14 november heb je Campy. Campy ook, hè? En uh, 15 november heb je... Venice. 19 november de dijk. Wordt ook weer uh, heel erg uh, leuk. En uh, 19 november heb je ook nog... De uh, mat En natuurlijk 21 november. Wat mij erg leuk lijkt. Jeugd van tegenwoordig hè. What's the bird? What's the bird? 24ste so. hebben we Van Velsen in, uh, in de patronaat. Dus uh, dat is zeker uh, wel de moeite waard. www.patronaat.nl uh, Daar kun je kaarten bestellen als ze nog niet uitverkocht zijn. In ieder geval, uh, dit is nog steeds Roy On Air hier op CFM uh, Zandvoort. Zometeen uh, gaan we nog veel uh, meer doen. We gaan natuurlijk even bellen met uh, Popster Henry Matjonus Het opmerkelijk nieuwsfeitje. En we hebben ook natuurlijk André Pronk die we proberen te gaan bellen. En we gaan hem recht over uh, Zanger Rienus zetten. Ja. <laughs> ja. Zanger Rienus, wie is dat eigenlijk ook alweer? Ja... Vertel wie je zangerine is nou. Zangerine Nou, ik denk dat iedereen hem nu wel kent. Het is van, hé hey Marloes, uh, onder de douche. Dat is die uh, hele, ja wat is het, knap? Knap zanger? Knapste zanger dit... van Nederland. <laughs> je moet eigenlijk even op Google kijken, afbeeldingen. En dan even zangerine's intypen. Dan kan je het pas dus echt goed zien. Dit is hem hè. <laughs> Zing maar mee. Hey Marloes, wil net je onder de douche Hey ja, hey ja ho Kijk me eens aan, want ik zie jou verstaan Je bent voor mij de nummer één Hey Alex. Dat, was, dat is niet André Prok, maar de zangerines. We hebben weer zo'n nieuwe artiest in Nederland. En uh, ja, die gaan we zo meteen tegen elkaar uh, opzetten als hij opneemt. Dat, dat is altijd wel even de vraag. En dat is ook altijd wel weer spannend. Hè? Want we willen hem wel graag in de uitzending hebben. Want dat leest leuk. Of hij is ook naar uh, natuurlijk bij Alex optreedt. Ja, als het goed is wel, hè? Dus we bellen hem zo meteen eventjes op. En dan komt het, denk ik, wel goed. En dan spreken we weer zo volgens mij net als volgende week. Ja, nu ben je er weer niet. Wil je volgende week er wel zijn? <laughs> oh, nee, dan zijn wij er niet. <laughs> wij hopen in ieder geval dat Gerard Joling ook volgende week zaterdag aanwezig is. Want dat is een droom. En dromen zijn bedrog. Nee, deze droom niet. We gaan er alles aan doen om Gerard Joling te pakken krijgen. Volgende week hierbij. Of volgende week bij de... CD, uh, ja, niet de CD-presentatie. CD nee, nee, niet de CD-presentatie. Het jubileumconcert. Jubileum ja, ja, ja, ja, ja, ja. In ieder geval, uh, de muziek is ook belangrijk hier uh, bij Roy On Air. En uh, ja, we gaan eventjes gewoon een gezellig plaatje draaien. En dat is uh, niemand minder dan James Blunt, hier op CFM. James Morrison. dan Morrison, sorry. Maakt niet uit. <laughs> en dan loopt de computer. Nou, ja. dit is ook wel een leuke. Wolter Cruise, ik heb hele het gedromen. James had er geen zin in vandaag. Zometeen, René vroegen met de zon zijn schijnt voor iedereen. En Mama C, Mama C van K3, die mag er ook niet, mag er ook bij horen. Toch steeds Royonaire. Ik heb de hele nacht We Ik heb het dag. Hij kom je heen en vergeet al je zorgen op zoek naar het geur. Want het leven is toch echt een moeite waard. Hij kom je heen denk aan de dag van morgen. Die dag kan niet mislukken als je weet, Want de zon schijnt voor iedereen.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 Laat je eigen waarde niet verloren gaan. Maar kijk dan naar de lach van een kind zo onschuldig en zo klein. Dan besef je hoe betrekkelijk het leven toch kan zijn. Kijk om je heen en vergeet al je zorgen op zoek naar het geluid. Want het leven is toch Moeite waard Kijk om je heen Kijk aan de dag van morgen Die dag kan niet mislukken Als je wil De zon schijnt voor iedereen Als je wil De zon schijnt voor iedereen Besteed Royonair, het entertainmentprogramma van uw radio op CFM Zandvoort. We gaan op naar het nieuws, helaas. En wat gaan we twee uur doen, Rudy? Nou, we gaan weer natuurlijk proberen te bellen met uh, Mr. Andrew Pronk. En we gaan natuurlijk uh, weer bellen met Popster Henry, het Showbiz Nieuws. Ja, dat is uh, wel uh, heel erg leuk hè? Nou, ik weet niet wat er allemaal te doen is. Dat weet hij. Dat gaat hij natuurlijk ons vertellen en de luisteraars. Maar dat horen natuurlijk allemaal zo. En het opmerkelijke nieuwtje hoor je ook natuurlijk. Maar dat hoor je allemaal na het nieuws. Op CFM natuurlijk. Het lekkerste station van uw regio. <laughs> en uh, we gaan zo meteen in ieder geval Popstar Henry bellen. André Pronk en het uh, opmerkelijke nieuwtje. Dat komt allemaal goed. En uh, ja, heel erg uh, gezellig in ieder geval. Gaan we het nog maken.